Ik hoop op een gunstige reactie uberzijds tekenen met de meeste hoogachtige en vriendelijke groet lhp Vletter. God bewaar me, Jezus! O, Waarom moet je toch altijd zo vloeken? Het lijkt wel of dat de laatste tijd steeds erger wordt. Ik krijg een brief of ik mee wil doen aan een vriendenboek voor Buitruss Hettema. Dan zou ik terugschrijven dat je dat niet doet. Buitruss Hettema is nou juist wat de enige bij wie dat niet kan. Van wie is die brief?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 Jarenlang is de Partij van de Arbeid gekendsgeest als een partij van bejaarden van Vrijsten. Ze heeft de moed gehad door te stoten naar de jongeren. Ze heeft haar programma geradicaliseerd, maar niet onredelijk gemaakt. En het resultaat is geweest dat ondanks het optreden van de ESC de Partij van de Arbeid dus, eigenlijk voor Nederlandse verhouding aanzienlijke winst heeft gehoopt.